In navolging van de beurzen in Europa en de VS... is ook de Japanse effectenbeurs flink lager gesloten. De Nikkei-index leverde 2,9 in. Andere beurzen in Oost-Azië gingen nog harder omlaag. Oorzaak is de opgelopen rente op Italiaanse staatsobligaties. De rente op tienjarige leningen liep gisteren op tot meer dan 7 procent, wat, voor, wat door economen als onhoudbaar wordt beschouwd. Analisten zeggen dat ondanks de nog relatief beperkte koersdalingen... de beurzen in de greep zijn van paniek...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 De Oscar-organisatie noemt het vertrek van Wertner de juiste beslissing. Eddie Murphy was gevraagd als presentator om de Oscar-uitreiking wat spraakmakender te maken. De show kampt al jaren met teruglopende kijkcijfers. De Oscars worden eind februari uitgereikt. Het weer eerst op veel plaatsen mist. Vooral in het noorden en oosten is sprake van dichte mist. In de loop van de dag lost de mist op en dan breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen begint de dag opnieuw grijs. Waarna later de zon weer doorbreekt. En dan wordt het 11 graden. ANB Verkeersinformatie. We naderen het hoogtepunt van de ochtendspits 45 files, ruim 200 kilometer. De mist is vooral hinderlijk in de oostelijke helft van het land. In de Randstad valt het mee. Maar niet met de fides, want die zijn soms behoorlijk lang. Zeker op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat na een ongeluk tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetenbouderdorp Dorp. 9 kilometer fide. De rijstroken zijn wel weer vrij. Inmiddels zijn ook veel mensen omgerijden via de N44. Maar dat loont niet meer, want ook daar staan fides nu. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Afrikastrum en knooppunt Raastorp, 20 kilometer maar liefst. En ook in die buurt, de A22, Beverwijk richting Velzen. Voor de Velzer tunnel, 4 kilometer. Het wegdek is daar slecht, er liggen daar een paar roosters los. Het repareren gaat nog uh, in ieder geval vandaag duren. De rechterrijstrook is dicht. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de Grieken komen er maar niet uit. Er moet haast gemaakt worden met de regering van Nationale Eenheid. Maar de partijen willen niet samenwerken. Griekenland-kenner Kees Klok spreken we daar zo over. En misschien mogen mensen die net iets te veel verdienen... toch in een sociale huurwoning blijven wonen. De Woonbond reageert zo op het eventueel verdwijnen van de inkomensgrens. En de Nationale Politie komt eraan... maar gevreesd wordt dat de minister straks alles gaat bepalen. Volgens de minister opstelten is die angst onterecht. Ik ga er niet over. Ik heb geen gezagverantwoordelijkheid. Nou, en nou gaan we vragen of iedereen gerustgesteld is. Wijkagenten zijn sleutelfiguren in de nieuwe opzet van de nationale politie. En het aantal politiekorpsen wordt flink teruggebracht, van 25 tot 10. Volgens opstelten wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van de politiemensen. De kern is... Uh om de politieman of vrouw de ruimte te geven, de professionele ruimte... om zijn of haar werk goed te doen, met plezier te doen... en met meer, nog meer gezag. Daardoor zal de veiligheid in ons land en de politie, de positie daarin ook worden verstevigd. Gerrit van der Kamp van de politievakorganisaties ACP, goedemorgen. Goedemorgen, meneer van der Kamp. Bent u daar gerustgesteld op? Wordt het beter? Nou, Het is uh, wat ons betreft het belangrijkste doel uh, om in te gaan stemmen met nationale politie. Die veiligheid is cruciaal. Uh, en we zien dat de huidige politieorganisatie uh, dat uh, niet meer op de meest efficiënte manier kan doen. En daarom nationale politie. Misschien nog één opmerking. We gaan niet terug van 26 naar 11 regio's. We gaan terug naar één korps, nationale politie. En er komen 11 ja. gebieden. Juist. En dat wat de minister zei over de verantwoordelijkheid, dat hij er uiteindelijk wel over gaat, als het gaat om een handtekening zetten, maar dat de verantwoordelijkheden toch ergens anders liggen. Nou, voor de politievakbonden, en dus ook voor onze leden, is het cruciaal dat de politie lokaal verankerd blijft. Dus de wijkagenten waarover gesproken werd zijn voor ons heel erg belangrijk. Dus gisteravond in een gesprek met de minister ook nog aan de orde geweest uitgerekend over de totale Nederlandse bevolking komen er ruim 3.300 wijkagenten um, en daarmee wordt dus wel degelijk bewezen dat in ieder geval dat punt waar iedereen zorgen over heeft uh, wordt weggenomen omdat dat voor ons ook cruciaal is en de minister is daar uh, erg duidelijk over. Die komen er sowieso. Mm -hmm. Nou hebben wij vanochtend eerder vanochtend met de, de korpsbeheerder van Zollig gesproken. Die maakt zich zorgen. Die zegt die focus op de wijkagent, dat is, dat is goed. Hè? Da daarmee hou je het werk, het politiewerk, dicht bij de burger. En hou je het ook lokaal. Maar de beslissingen kunnen uiteindelijk landelijk genomen worden. Dus een wijkagent kan iets constateren. Maar dan kan uiteindelijk blijken dat er geen geld voor is. Of dat de prioriteit in Den Haag anders ligt. Maakt u zich daar ook zorgen over? Kijk, de hoeveelheid werk die er voor de politie is... of dat nou door landelijke of lokale prioriteiten wordt veroorzaakt... is in ieder geval altijd een discussiepunt. In de huidige situatie ook. Er is meer werk dan we aankunnen en er moeten keuzes gemaakt worden. Mm -hmm. Dat weet ook de korpsbeheerder uh, van Zwolle. Uh, de enige vraag die hem gesteld gaat worden... is van wat voor soort werk heeft u voor de politie. Dus wat vraagt u van die politie? En dat is een andere rol voor burgemeesters. Op dit moment gaan zij over het beheer. Dus zij bepalen hoeveel mensen er zijn. Zij bepalen welke voertuigen. Zij bepalen welke gebouwen. Die verantwoordelijkheid komt bij de minister te liggen. Voor de totale politie. Dat vinden wij ook geen probleem. Maar de burgemeesters moeten nu ook uh, kleur bekennen en uh, laten zien... Uh, wat zij echt nodig hebben aan politiezorg. En niet alleen dat, zij zullen ook moeten laten zien... hoe zij een bijdrage leveren aan die veiligheid... door hun eigen bestuurlijke aanhondhaving. Ja, Oké, okay, maar goed, Henk Jan Meijer, want daar gaat het om. Die geeft dan aan dat hij zich um, zorgen maakt... dat het lokale belang verdrongen wordt in, in het, het grote landelijke verhaal. Is, is dat een terechte zorg? Nou, wij zien dat niet direct. Als wij kijken naar de prioriteiten die hier landelijk zijn... maar ook uh, in de afgelopen jaren op lokaal niveau... dan lopen die niet heel erg ver van elkaar weg. En hoe je het ook went of keert, er is altijd een verdeling van de schaarste. Um, en je kunt dan naar elkaar wijzen, maar dan is er eigenlijk maar één oplossing... en dat is dat we politiek-bestuurlijk de keuze maken om gewoon meer politie te hebben... want dan heb je dat vraagstuk niet. Mm. Dat is de realiteit niet, ook niet in het huidige systeem. Dus we zullen het moeten doen wat we hebben, dat is verdeling van de schaarste... maar wel zo goed mogelijk. Maar in die grote regio is het dan wel een focus op één buurt? De burgemeester kan dan wel zeggen, in die buurt heb ik meer mensen nodig... maar de leiding kan wel zeggen, ja, maar in de andere kant van de regio... zijn ook meer mensen nodig, daar kiezen we voor. Op het moment dat je kijkt naar de plannen die hier nu liggen, dan is daar een onderdeel in wat wij in ieder geval positief bekijken. Dat zijn de zogenaamde grote wijkteams, de robuuste teams. Dat betekent dat er op lokaal niveau grotere eenheden komen ja. waar zoveel mogelijk werk kan worden gedaan. Maar het zal altijd verdeling van de schaatsen zijn, want ook nu is het zo, en dat merk ik maar op, dat Zwolle de grootste gemeente is in de huidige regio IJsselland. Uh, en ik denk als u die vraag zou stellen uh, die de heer Meijer net neerlegt... aan burgemeesters in zijn omgeving, Is dat, dat die dezelfde klachten al? hebben ja. uh, als hij nu heeft. Ja. Goed. Dus u gaat er helemaal voor? Ja, wij gaan ervoor, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt uh, met een toekomstbestendige politie... die financieel, maar ook op een andere manier organisatorisch is in die professionele ruimte garandeert. Want dat is de enige manier om meer uit het huidige budget te halen. Gerrit van der Kamp van de ACP, dank u wel. Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Wij gaan naar uh, Mark Robin Visser, want die trekt vanochtend op met een wijkagent in Apeldoorn, Margieu van de Ven. Uh, Mark Robin, zal het werk van de wijkagent erg veranderen, denkt uh, jouw wijkagent? Ja, of het werk zal veranderen onder de nieuwe plannen is denk ik voor u ook heel erg moeilijk te zeggen op dit moment. We hebben net even meegeluisterd. Ja, ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik hoop dat ik mijn werk op eigenlijk dezelfde manier voort kan zetten zoals ik dat nu doe. Dicht bij, bij mijn wijkbewoners. Um, een vertrouwenspositie hebben. Um, dat soort dingen dat hoop ik in de toekomst gewoon te kunnen blijven doen. Ja, wij zijn inmiddels, uh, we, we hadden een plan gemaakt. We gaan bij de basisschool kijken hoe het uh, hier met de kinderen en de ouders gaat. En het is natuurlijk nog wat vroeg, maar laten we even een rondje om dat gebouw uh, heen gaan lopen. Er staan hier al wat kids trouwens. Je, weten jullie wie deze meneer, uh, wie, wie dit is? Nee. Nee? Jij wel, jij, jij zei het net ja, in één keer goed. een wijkagent. Goed. Een wijkagent? Ja. En weet jij ook wat een wijkagent allemaal zoal doet? Nee. Weet jij dat? Mm, nee. Heb jij nog een vraag voor de wijkagent misschien? Heeft u altijd voorrang? Heeft u altijd voorrang? Ja, dat is een hele goede vraag. Heeft de wijkagent altijd voorrang? De wijkagent sowieso. Nee, nee, nee. Als politieman in een auto heb je alleen voorrang als je, ja, als dat mag, Als je daar een reden toe hebt. Dus vaak als je zwaailamp en sirene aan hebt. Maar nu dus niet. We zijn hier nu gewoon voor de radio. We zijn nu rustig aan het rijden. Zeg, u, komt u hier nou vaak bij zo'n school? Nou, ik ken deze school uh, vanaf het begin dat ik wijkagent was. Was er hierachter, uh, je ziet een heel groot speelveld. Er was wat uh, overlast, met name in de weekenden. Wat uh, jongeren die daar uh, alcohol dronken, rotzooi van zich gooiden. Zodoende ben ik in contact gekomen met de school. En hebben we gekeken wat, uh, wat nou de mogelijkheden zijn om uh, die overlast te beperken. U werkt echt op wijkniveau. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over klaarovers en bij basisscholen ook heel veel serieuze dingen waar u mee te maken krijgt. Problemen in gezinnen en zo. Ja, dat klopt. Uh, Daar moet je echt ook een neus voor ontwikkelen. Ja, nou, die problemen die uh, komen uh, ook vaker naar je toe, zoals huiselijk geweld, uh, wat, uh, wat echt veel, heel veel voorkomt in uh, heel Nederland. Maar ook in overval, uh, daar ben ik bij betrokken. Is het leuk werk? Nou, het is ongelooflijk afwisselend werk. En je werkt, met, je werkt op straat, werk je sowieso met mensen. Ja. Dat is altijd geweldig om te doen, want mensen, iedereen is verschillend. Ja. En het is leuk om daar uh, altijd mee te werken. Dus, uh, ik... Tussen de mensen? Ja, tussen de mensen. Maar wel altijd een kogelvrij vest aan? Ja, kogelvrij moet hij zo lang mogelijk zijn. Want dat heeft blijven. u nu ook aan, hè? Ja, ja we noemen het altijd een kogelwerend uh, vest. Ja. Kogelvrij is hij, hopelijk. Ik niet, ik heb geen kogelvrij vest, als dat maar goed gaat. Straks meer. Goed, we gaan nog een rondje doen. Ja, prima. Het wordt misschien makkelijker om een betaalbare huurwoning te vinden. En dat komt door Europese regels. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Van rond Haarlem zijn problemen. Laat 22 van Beverwijk naar Velzen. De Velsen tunnel is voorlopig maar één rijstrook open. Er liggen daar een paar roosters los. Er nou, staat flinke file vanaf Beverwijk. Ze zijn nu nog niet aan het werk, maar na de spits wordt begonnen met het herstellen van het asfalt. Verder daar ook de file op de A9 erg lang vanuit Alkmaar... tussen Akersloot en het Raasdorp, 22 kilometer. En een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij knoopend Ridderkerk, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over acht. Zo dadelijk meer over de sociale huurwoningen. Eerst maar eens even naar Griekenland, want ze komen er maar niet uit, de Grieken. Nou ja, de Griekse politici. Want het volk is het al lang zat, hoorden we net van Conny Kees. Papandreou is inmiddels wel premier af, maar een nieuwe leider is nog altijd niet aangewezen. De onderhandelingen daarover lopen uiterst moeizaam. We praten erover met Griekenland-kenner Kees Klok. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg, zijn Griekse politici nou echt niet... In staat om in deze tijden van crisis boven hun eigen partijpolitiek uit te stijgen? Daar lijkt het wel een beetje op. Uh, ja, het, het probleem in Griekenland is eigenlijk dat het uh, een, een enorme politieke verdeeldheid eigenlijk een constant is die je in de hele Griekse geschiedenis ziet. Hè, men is, uh, men is uh, niet gewend om met elkaar samen te werken. Dat is in de eerste plaats omdat je natuurlijk tot nu toe altijd een. Uh, Eén partij had die de absolute meerderheid had in het parlement. Maar je ziet voortdurend in die hele Griekse geschiedenis, en dat is. Uh, uh, dat duikt voor steeds weer op dat er een enorme verdeeldheid is. ...tussen de politici dat uh, ideologische belangen een rol spelen... ...maar dat ook heel veel persoonlijke belangen een rol spelen... ...en dat maar heel weinig mensen dat uh, niveau kunnen ontstijgen. Hè. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...de enige keer dat de Grieken echt verdeeld waren... Uh, toen, ...toen de nood aan de man was... ...dat was in, het, uh, in, de, in de vijfde eeuw voor Christus... ...toen de persen kwamen... ...toen is het ze één keer gelukt om een eenheid te vormen... ...en daarna eigenlijk nooit meer. Ja, en dan heb je ook nog de vakbonden. Die zijn natuurlijk nog altijd zeer machtig in Griekenland. Dat merk je ook, hè. Die leggen het land regelmatig uh, lam door allerlei demonstraties en stakingen. Zou er iemand zijn die de vakbonden kunnen appreciëren, kunnen pruimen? Nou, dan zou je toch echt iemand moeten hebben met zeer groot overwicht. En iemand die uh, heel duidelijk moet kunnen maken aan die vakbonden... dat uh, wat er nu met Griekenland staat te gebeuren... Hè, dat, dat, dat het echt ernstig is en dat, dat ze nu echt... ...eindelijk moeten afstappen van het hardnekkig uh, met hand en tand vasthouden aan hun gevestigde belangen. Kent u zo iemand? Nou, op dit moment zou ik zo iemand niet kunnen noemen. Uh, ik moet, moet eerlijk zeggen dat uh, ik heb er een hoofd in ieder geval van degene die nu uh, een, een leidende rol spelen in de, in de politieke partijen, zie ik eigenlijk niemand waarvan ik op dit moment denk, die heeft genoeg overwicht om die rol te spelen. Maar ik weet natuurlijk niet wie er in de coulissen uh, rondloopt. Soms heb je wel eens dat er een, uh, eh, iemand van, uh, van groot gewicht en grote invloed... plotseling uh, uit, uh, uit de coulissen tevoorschijn komt. En dat zou een Papadimos kunnen zijn. Uh, hey, die nu weer genoemd wordt als... Uh, als uh, Hmm. toekomstige minister-president, maar zeker weet ik dat niet hmm. He, van de huidige mensen. Nou, Papandreou is het ook niet gelukt. Samaras, ja, dat is toch een man met een, uh, die, die ik daar ook helemaal niet toe in staat acht. En ja, wat er verder rondloopt in die politiek. Dus dat zijn toch eigenlijk wel mensen die een rol spelen in de marge. dus. Nou, en, en wat hopen, want dat is me dan nog niet helemaal duidelijk, meneer Klok. Wat hopen die vakbonden die zo hardnekkig vasthouden aan hun eisen te bereiken met staken? Ja, nou ja, tot nu toe is, hebben vakbonden nog altijd de politiek gehad uh, gevoerd als wij uh, de zaak maar uh, zoveel mogelijk in het honderd laten lopen door, door staking. Als we de, de, de maatschappij, de regering zeg maar een beetje chanteren, want daar komt het toch echt soms op neer. Zeker met de staking van de afgelopen paar weken die nu gelukkig weer even... ...tot een goed einde is gebracht... ...waar eh, hoopt men toch die, die, die, die, die... ...verworven rechten vast te houden... ...en men ziet daar in die kringen echt nog niet in... ...ik geloof niet dat daar nog het besef is doorgedrongen... ...hoe ernstig de situatie is... ...kijk vroeger was het altijd zo... Eh, ...ook in de jaren 80 al... ...had het Griekenland een enorm... Eh, ...tekort op de begroting... Eh, en, ...en eigenlijk is het al, heeft Griekenland... ...altijd financiële problemen gehad... ...maar mm -hmm. dat werd altijd weer afgedekt... ...dan kwam het zoveelste pakket te loor... ...dan kwam er weer geld voor dit en geld voor dat... En, He, dan, dan werd, dat, werd dat effect eigenlijk allemaal een beetje verzacht. Ja, dat zie, zie je nu met die eurocrisis. Werkt dat gewoon niet meer. Ze hebben eigenlijk nog niet door dat de persen voor de deur staan. Nee, of. precies. precies hè? Dat, uh, dat zou je kunnen zeggen. He, ze hebben nog niet door dat marathon heel dichtbij is. Kees Klok, bedankt voor uw analyse weer. Oké, okay, graag gedaan. Het is lastig om een betaalbare huurwoning te vinden. Het heeft onder meer te maken met de strenge regels die er zijn... om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Maar nieuwe regels uit Brussel kunnen volgen de Partij van de Arbeid wel een oplossing vormen. Verslaggever Hans Andringa schetst eerst maar eens het probleem. Om een sociale huurwoning te kunnen huren mag je iets meer verdienen dan 33.000 euro per jaar. Huishoudens die boven die grens zitten en willen verhuizen moeten gaan huren in de vrije sector. En dat kost, zeker in de Randstad, al snel 1000 euro per maand. Het gevolg is, mensen die in de loop van de tijd meer zijn gaan verdienen... verhuizen niet of nauwelijks meer. En nieuwkomers op de huurmarkt vinden heel moeilijk een woning. De sector van de sociale huurwoningen zit volledig op slot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 De inkomensgrens van 33.000 euro per jaar is vastgelegd in een Europees besluit. Maar na bestudering van de laatste nieuwe voorstellen uit Brussel... ziet Jacques Monash een kans dat dit gaat veranderen. Als je nu kijkt in de regelgeving die in Brussel rondcirculeerde... maar dat zijn echt vergevorderde plannen... zeggen ze uh, stop maar met het zeggen dat alleen maar die woningen er voor lage inkomens zijn. Ze moeten er voor brede groepen zijn. Het betekent eigenlijk gewoon heel simpel die 33.000 euro grens gaat eraan. Uh, die moet je niet hanteren. Eigenlijk zegt men: als de markt niet bouwt, dan moeten corporaties altijd de mogelijkheid hebben om voor, dus voor middengroepen woningen te kunnen bouwen en ze ook aan te bieden. En dat, dat gaat enorm veel schelen. Voor hoeveel mensen is dit nou een oplossing als die grenzen komen te vervallen? Nou, dat is, houdt u vast: dat gaat om 600.000 huishoudens.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 En het ziet er nu nog uit dat, uh, dat Brussel zover is. Dus Brussel begint nu Donner in zijn hem te zetten. En het wordt nu echt tijd dat Donner zegt ik stop met deze maatregel. Want er komt nieuwe regelgeving uit Brussel aan. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Donner er alles aan moet doen. Om ervoor te zorgen dat de inkomensgrens van 33.000 euro van tafel gaat. En ook het CDA hoopt dat de sociale huursector weer in beweging komt... met de nieuwe Brusselse regels. Het ziet er naar uit dat het ruimte creëert op de huurmarkt. Dat zou erop neer kunnen komen dat er een verruiming ontstaat van het huurbeleid... ook op de Nederlandse markt. U bent maar nog dat... heel voorzichtig. Waarom die terughoudendheid? Ik ben voorzichtig omdat het een idee is van de Europese Commissie... wat ze hebben voorgelegd aan de 27 lidstaten. Die 27 lidstaten moeten daar nu op reageren... Dat, dat, zijn ze al vanaf uh, eind uh, september mee bezig, moeten daarop reageren. En ja, dat zal uiteindelijk leiden tot een uh, mogelijk nieuw standpunt van de Europese Commissie. Maar zover is het nog niet. Minister Donner zegt de voorstellen uit Brussel zeer goed te volgen. Maar hij is er nog niet zeker van dat het pakket veranderingen dat nu in Brussel wordt uitgewerkt... allemaal positief uitpakken voor de Nederlandse woningmarkt. Vandaag praat de Kamer erover met minister Donner. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd naar reacties uit de sector. Daarom praten we verder met Ronald Paping, voorzitter van de Woonbond. Meneer Paping, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, zou u ervan vinden als die inkomensgrens verdwijnt? Ja, wij hebben als Woonbond zelf een meldpunt ingericht. Ik wil ook wonen.nl om deze problemen te inventariseren. Daar hebben we al 3500 serieuze meldingen over uh, binnen gehad. Die hebben we overigens ook aan Donner uh, gegeven. Uh, maar die doet daar verder niks, uh, niks mee. Kijk, er komen echt, zoals de heer Monash zegt... er komen echt hele grote groepen huurders komende in de problemen. De Mensen die zijn dan uh, te rijk... dus dan schijnbaar voor deze nieuwe regelgeving voor de sociale huursector... maar die zijn te arm om particulier te huren dan wel te kopen. Mm -hmm. En dat gaat echt om een grote groep mensen. En als die grens uh, uh, gaat verdwijnen... Of in ieder geval fors omhoog gaat, zeg richting de 43.000 euro... Dan, uh, en, en je houdt dan nog de mogelijkheid een marge voor andere gevallen om die ook te kunnen huisvesten... dan is het probleem, denk denken wij als Wolmond, opgelost. En U zegt Donner um, ja, onderneemt nog geen actie, maar die moeten gewoon wachten op, uh, uh, op de, wat, wat er in Europa verder gebeurt... Nee, en reageren niet... op, op wat de Europese Commissie voorstelt. Nee, Donner moet niet, uh, niet wachten. Er is een motie in de Kamer aangenomen met meerderheid, die heeft hem opgedragen om uh, weer naar Brussel uh, te gaan. Dat was vlak voor de, voor de zomer en serieus te gaan heronderhandelen. Uh, want die ruimte die is er nu al. Alleen het punt is, uh, door de nieuwe regelgeving die er nu aankomt... wordt het helemaal glashelder dat die ruimte er is... om een hogere inkomensgrens uh, af, af te spreken. Dus wat ons betreft, wat woonman betreft, kan hij nu echt al naar Brussel uh, gaan... Uh, maar straks kan zich helemaal niet meer verschuilen achter Brussel, want dan is het glashelder dat Brussel die regels niet maakt, maar dat we dat als Nederland uh, kunnen doen. Maar met het ophogen van die, van die grens heb je natuurlijk nog geen eerlijke huurmarkt. Er worden niet andere huurders hier dan weer van de dupe. Want er wordt dan de doorstroming weer belemmerd. Nee, deze maatregel zelf belemmert heel sterk de doorstroming. Dat, want huurders die een inkomen hebben boven die 33.000 euro... die zullen het wel laten om door te stromen. Want die kunnen ook niet in een wat duurdere sociale huurwoning komen. Ja, dat mag niet van plus. Dus deze maatregel zegt... Meneer, meneer Paping, u bent heel erg aan het bewegen volgens mij. Oké, okay, sorry. U u een beetje stilstaan. Ja, zitten. dit blijft u vooral rustig zitten. Okay. Maar, Zo gaat het beter. <laughs> Uh, nee, maar uh, we zien het al in Utrecht en Amsterdam uh, bijvoorbeeld. De doorstroming is bijna naar nul uh, gezakt. Want mensen die boven de 33.000 euro verdienen, die zullen het wel laten om uh, door te stromen. Dus deze maat is daar ook slecht voor. En het gaat erom dat ook de corporaties zich verantwoordelijk voelen voor betaalbaar wonen voor mensen met een modaal inkomen. Het gaat hier niet om hoge inkomens, het gaat hier om mensen die 1800 euro net in de maand hebben. En die kunnen geen 800, 900 of 1000 euro per maand aan kale huur betalen.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 bij een nieuwe aardbeving in Turkije. Een record aantal winkelverboden uitgedeeld. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Het oosten van Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving. Zeker zeven mensen zijn daarbij omgekomen. Gisteravond zijn ongeveer 25 gebouwen ingestort. Daaronder een hotel van zes verdiepingen in de provincie hoofdstad Wan. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Deze mensen zoeken naar overlevenden.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 Ad van den Biggelaar, oud-directeur van Natuur en Milieu, is overleden. De Milieuorganisatie heeft dat bekendgemaakt in een rouwadvertentie in de Volkskrant. Van den Biggelaar was tussen 1988 en 2004 directeur van de Milieuorganisatie. Ad van den Biggelaar was 69 jaar. De winst van Egon is in het derde kwartaal fors gedaald. De verzekeraar boekte een netto-winst van 60 miljoen euro... tegen 657 miljoen in dezelfde periode vorig jaar... Egon heeft last van de lagere aandelenmarkten, zegt het bedrijf. De daling van de rente en de zwakke Amerikaanse dollar. Verzekeraar SNS Reaal hield de winst wel op peil. De netto-winst in het derde kwartaal kwam uit op 42 miljoen euro... tegen 46 miljoen een jaar geleden. In navolging van de beurzen in Europa en de Verenigde Staten... is nu ook de Japanse effectenbeurs flink lager gesloten. De Nikkei-index leverde 2,9 in. Andere beurzen in Oost-Europa leverden nog meer in.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 Dat ja, er iets positiefs zal zijn. De angst bestaat dat de Europese schuldencrisis... door de oplopende financiële problemen van Italië onbeheersbaar is geworden. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land komt mist voor... behalve dan in het zuidwesten en westen. Nou, in de rest van het land dus wel mist... en plaatselijk is het zicht ook nog minder dan 200 meter. Het is nu 3 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen.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 een aantal flinke problemen op de weg, dat wel. Zowel eh, op de A4 als de N44 richting Amsterdam staat het vast. De A4 richting Amsterdam bij Dorp 11 kilometer, is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Veel mensen zijn gaan omrijden via de N14 en de N44, maar dat is nu geen goed alternatief meer. De N14 richting Den Haag staat vol, aansluitend op de N44 richting Wassenaar. Tussen Den Haag en Wassenaar, 7 kilometer, is daar bovendien een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dan de A20, hoek van Holland Gouda, in beide richtingen voorknopen ter Brechtseplein 10 kilometer. Dat hangt samen met een ongeluk op de A16 richting Breda. De oprit Rotterdam Centrum is dicht, veroorzaakt flinke problemen rondom Ridderkerk. Niet alleen op de A16, maar ook op de lokale wegen daar. En de A22 van Beverwijk naar Velsen, voor de tunnel 4 kilometer. Het wegdek is daar slecht, de rechterrijstrook is dicht.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 Management Drives. Mastering Leadership. Master de cloud met HP en Kender Ga naar kenderthijssen.nl Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperus bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Kijk op cuperesbedden.nl. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden. Voorheen veilige havens kunnen zomaar veranderen in zinkende schepen.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 Morgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Amper twee weken na de grote aardbeving in de Turkse provincie Van zijn daar gisteravond opnieuw zware aardschokken geweest. Zeker zeven mensen zijn op het leven gekomen. En ook een aantal gebouwen, waaronder een hotel, zijn ingestort. Reddingswerkers haalden een paar uur na de aardschok zeker drie mensen onder het puin nog vandaan. Onze correspondent in Turkije, Bram van Meulen. Bram, hoeveel mensen wordt vermoed dat er nog onder het puin liggen? Nou, er wordt hier gesproken over tientallen mensen die nog onder het puin liggen. Ik heb gehoord aantallen van 50 tot 70 mensen... die nog steeds onder dat ijskoude beton liggen. Het was vannacht 2 graden onder nul in Van. Uh, nou, zoals je net hoorde zijn er inmiddels zeven lichamen geborgen. Dat was natuurlijk maar een relatief lichte aardbeving gisteravond. 5,6 of misschien 5,7 op de schaal van Richter. Daar zijn de experts nog niet over uit. Dat is normaliter een schok waarvan gebouwen eigenlijk geen last zouden moeten hebben. Maar ja, het epicentrum lag nu zo dicht bij het centrum van Van. En de gebouwen in de stad, sommige van die gebouwen waren al zo slecht aan toe. Eh, dat dus 25 gebouwen die aardbeving niet hebben overleefd. Gelukkig was het merendeel van die gebouwen ontruimd. Maar drie van die gebouwen dus niet. Waaronder ook uh, twee hotels. Ja, en een van die uh, twee um, is een groot hotel uh, in Van. Ja. Zaten daar veel mensen in, Bram? Uh, ja, heel veel collega's vooral, uh, journalisten, uh, om verslag te doen over de gevolgen van die, van die beving van 23 oktober. Hulpverleners ook. Het Bayram Hotel is een, een hotel dat al 40 jaar staat in het centrum van Van. Dat dit jaar nog is gerenoveerd. Een hele uh, prachtige nieuwe likverf zat er op de buitenmuur. Dat zag ik daar twee weken geleden. Ik heb er zelf ook een aantal malen overnacht. Um, ja, ik hoorde net over één collega uh, die meteen uh, het gebouw is uitgerend toen de aarde weer begon te beven. Zich toen heeft bedacht omdat hij zijn camera was vergeten. Terug is gerend in het Bayram Hotel en toen zeeg het hele gebouw van zes verdiepingen alsnog in één. En hij is een van die collega's die op dit moment nog steeds onder dat puin ligt. Bram, jij hebt ook uh, veel van die naschokken meegemaakt hè, toen je daar was en het waren er heel veel. Was dit nou ook een naschok of was dit echt een helemaal nieuwe beving? Er zijn de experts het niet over eens. Het kan een naschok zijn, het kan een nieuwe beving zijn. Dat zijn ze aan het meten, dat ligt een beetje aan. ze zeggen, deze schok kwam van een andere lijn, een andere breuk in het aardvlak dan de schok van 23 oktober. Maar ze zeggen ook, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of nou een naschok moet worden genoemd of een nieuwe beving. Het is allebei even gevaarlijk. Er zijn sinds die grote aardbeving van 23 oktober 1400, 1400 naschokken geweest in dat gebied... En kennis voorspellen dat de aarde in dit gebied nog tenminste een jaar zo onrustig zal zijn zoals het gisteravond was. En dat dus uh, gescheurde gebouwen gevaarlijk blijven dat nee. hele jaar. En dat maakt deze de nieuwe doden ook zo onnodig. Iedereen ervan wist dat het Bayram Hotel niet veilig was. De hoteleigenaar heeft inspecteurs over de vloer gehad en die hebben hem kennelijk het voordeel van de twijfel gegeven... Maar dat voordeel van de twijfel heeft hij niet verdiend. Geld verdienen heeft hier waarschijnlijk toch een, een rol gespeeld bij die afweging. En dat bleek een levensgevaarlijke afweging. En je hebt het over journalisten hulpverleners die er nog steeds zijn. Waren ze überhaupt al toe aan wederopbouw in de regio of is dat toch veel te vroeg? Nee, dat, dat, dat is ook echt nog veel te vroeg. Ik uh, bedoel, duizenden mensen wonen daar nog steeds in tenten. De Turkse Rode Halve Maan uh, hulporganisatie stuurt nu nog eens een keer 15.000 tenten, hoor ik net. Uh, ja, reddingswerkers waren alweer naar huis gevlogen omdat er niet zo heel veel meer te doen was voor hen. En die zijn vannacht subiet teruggekeerd. Ik bedoel, uh, van moet nog gewoon maanden leven met de gevolgen van, van deze bevingen. Goed. Bram Vermeulen, dank weer voor jouw verhaal over Waan, de provincie in Turkije... waar dus opnieuw een aardbeving heeft plaatsgevonden. Tien over half negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In New York begint vandaag de Chocolate Show. Demonstraties in culinaire theaters, shows en natuurlijk heel veel proeven. In Nederland organiseerde Chocolatier Gees Raad ook al chocoladefestivals. Meneer Raad, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat is een chocoladeshow, chocoladefestival? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, nou, in, uh, zoals wij in Nederland georganiseerd hadden, ging het erom om dat uh, zoveel mogelijk uh, chocolatiers zichzelf te zien. Dus een, een nieuwste creatieshow uh, en dan laten proeven, verkopen. En, en... Maar ook in New York is daar, uh, gaan ze een stap verder en er zit ook een modeshow bij. Dus met kleding van chocola gemaakt. Dus, ja. Mm. <laughs> een mooie showstuk. Zou wel in willen bijten dan? Ja, ja. ja. ja. Uh, Wedstrijden met, met showstukken. Ook voor leerlingen is dat heel goed. Voor, voor, voor jonge chocolatiers. En ook echt om het vak veel meer in de picture te zetten. Meneer Raad, is er in chocolade ook mode? Want wat is nu de um, Blaze be bijvoorbeeld? Um, nou, dat is wel grappig. Dat is uh, eigenlijk waar de, waar de oorsprong van de chocolade vandaan komt. Dat is op dit moment een beetje in Peru. We moeten in Zuid-Amerika. Uh -huh. uh, vooral Peru, want daar, uh, daar kwam al wel chocola vandaan. Maar je hebt daar heel veel oerwouden en daar groeit al cacao. En daar hebben ze drie jaar geleden ontdekt dat daar uh, een van de mooiste hybriden op chocoladegebied groeit. Hybride? Nou, dat is een soort, soort cacao. Ja. Um, een soort cacao, maar dan anders? <laughs> ja, ja je, hebt, je, hebt allerlei, je hebt allerlei variaties. Dat is bij appels. Je hebt heel veel oerappels. Um, en die dan vergeten zijn of vergeten groentes. En zo is het bij, uh, bij die cacao ook. En hebben die dan een andere smaak? Of? Ja, een hele andere smaak. Ze zijn ook anders van kleur. Zijn, uh, dat noemen ze porcelaans. zijn witte cacaobonen. En die zijn niet bitter, maar juist uh, heel fris-fruitig van smaak. Uh, dat heeft niet die. Eigenschap die uh, hele bittere chocola heeft. Ja. Meneer Raad, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, verschillende soorten chocola, nieuwe soorten, andere smaak. Maar chocola in mode en mooie creaties, heeft dat zin? Dit breekt er toch iets af van een eetje ja, ja, top? Ja. Is dit lomp? Is dit lomp? Ja, goed. Het is in uh, Parijs begonnen met, met uh, chocolade modeshows uh, ja. Ja, Maar het, waarom? Ja, het, is wel leuk. het is gewoon, het gewoon leuk. leuk. Ja, je kan ook een strooplaafelkoekjes jurk maken of zo. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, goed. Hm. Ja, nee, maar het is, het is, ja... Het is wat, wat, zijn, wat zijn trends uh, die te zien zijn in chocola? Want, wat zien we in New York op die show? Um, oh, nou, ik, ik weet niet wat daar aan trends zouden zijn, maar er zijn natuurlijk altijd wel weer um, uh, jonge, jonge chocolademakers die een, een, een, een zelf een, een kijk op uh, chocola geven. En dan, uh, maar waar bepaalde... moet ik dan aan denken? Want u heeft het al over inderdaad, uh, waar Marzo nu van ondersteboven is: het, uh, het, het kleding van chocola. En, mm -hmm. en, en, en wat nog meer? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, een nieuwe lijn bonbons Dat, dat er een uh, chocolademaker of een nieuwe lijn chocoladerepen. Hoewel er eigenlijk wel alles is al alle uitgeprobeerd en gedaan. Maar er zijn altijd wel weer al wedstrijden waarbij, uh, waarbij uh, mensen met een. een om met hibiscus komt en die dan helemaal langzinnig lekker is. Of met, met uh, bergamot of met een uh, geranium. Oh. <laughs> en dan, uh, ja. Uh, in principe kan, kun je alles met chocola maken. Uh, ik heb ook ik heb, ja, oneindig veel dingen geëxperimenteerd. Heel veel dingen vond ik ook helemaal niet lekker. Mm. En, uh, of hoef je ook helemaal niet mee op de markt te komen. Want dat uh, werkt gewoon niet. Nee. En, en, en ja. ik hoorde laatst iets met Asperge en shock Ja, ja. Heel lekker. Goed, is dat lekker, shop? ja? Ja, dat, gaat heel, dat is heel lekker. Ja. Nou, misschien vanavond. Goed, uh, Kees Raad, <laughs> dank voor uh, uw chocoladeverhaal. Oké, okay, alsjeblieft. Bye. Als je je chocolade ook aan hebt. mm ook -mm. mm, wel de fantasie. Goed, een <laughs> grote blunder van de Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry. Gisteravond in een debat, u krijgt het straks te horen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijland Swaan. Twee problemen in deze ochtendspits die, uh, zitten nu bij Rotterdam. Op de A16 Breda Rotterdam staat in beide richtingen... voor de afrit Rotterdam Centrum, 6 kilometer fieden. heeft te maken met een ongeluk op de oprit Rotterdam Centrum. Vanuit Breda is die namelijk dicht... Het zorgt vooral ook voor files op de A20 in beide richtingen. Voorknopend ter plein 13 kilometer. Het andere probleem zit op de A22, Beverwijk-Velzen, voor de Velzertunnel 4 kilometer. Het wegdek is daar te slecht om overheen te rijden. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goed, eh, serieuze zaken. Nu, wij gaan naar eh, kwartaalcijfers. Bank en verzekeraar SNS Real boekte in het derde kwartaal een netto-winst van 42 miljoen euro. Dat is bijna net zoveel als een jaar geleden. De bank heeft zich dus weten te handhaven, ondanks de Europese schuldencrisis. Staat allemaal in het persbericht. We spreken met de bestuursvoorzitter Ronald Laatestein. Meneer Latenstein, goedemorgen. Goedemorgen. Toch horen wij om ons heen. En niet zo'n klein beetje ook dat het nogal hard waait in uh, de financiële wereld. Heeft u daar dan helemaal geen last van? Ja, het waait zeker heel hard in de financiële wereld, maar ook in de economische wereld denk ik. En natuurlijk hebben wij daar wel uh, last van, maar het neemt niet weg dat uh, onze kernactiviteiten uh, in termen van klantengroei, uh, klanttevredenheid, maar ook kostenverlaging, het gewoon goed de deden. En dat leidt tot dit uh, denk prima resultaat over het derde kwartaal van 42 miljoen. Wat doet u om de crisis buiten de deur te houden? Nou, wat we doen is natuurlijk, onze portefeuille voor wat betreft staatsobligaties in perivere landen... ...die bouwen wij toch redelijk hard af op dit moment. Ja. En we, zitten, we hebben zo'n 70% afgebouwd sinds het begin van 2010. We zitten nu net onder de 900 miljoen. Griekenland, Italië? Griekenland, Italië, Spanje en Ierland hebben we het dan ja. over. En Frankrijk? Ja, Frankrijk is officieel niet onderdeel van de definitie van perivere landen. Nee. Maar Frankrijk zijn we wel aan het afbouwen... En dat is gewoon een risicorendementafweging, omdat wij uh, ja, van oordeel zijn dat uh, het risico wat je op Franse obligaties loopt, ten opzichte van het rendement wat je krijgt, dat dat niet afdoende is. Dus dat is puur een, uh, een beleggingsafweging geweest. Maar daar zijn we al een maand of negen mee bezig. Oké, okay. en, en ja, je hoort veel over het gebrek aan vertrouwen in de markt, in landen, in banken, onderling ook. Hè? Want niemand durft goed geld te lenen aan elkaar. Vertrouwt u uw collega bankieren nog? Nou, ik denk als je naar de Nederlandse banken kijkt, dan heb ik daar uh, absoluut geen, uh, geen, geen zorgen over. Maar leent uh, u, geld, leent u kijk, onderling geld? Wat zegt u? Leent u onderling geld? Uh, nou, ik denk dat dat uh, minimaal is inderdaad op dit moment. Dus heeft u geen vertrouwen? Nee, dat zeg ik niet. Ik denk ja, ik denk als je kijkt naar... Uh, kijk, we zijn allemaal geldgevers uh, uh, op dit moment. Uh, dus met andere woorden, uh, de banken in Nederland hebben allemaal liquiditeit over uh, um, en hebben geen liquiditeit uh, nodig op dagbasis. Uh, dus dat speelt ook een rol en de vraag is waar zet je dat dan weg? En ik denk dat dat bij onderling bij banken in Nederland best nog wel gebeurt, maar uiteraard ook bij de ECB. Het zou raar zijn als wij de trend die je in Europa ziet op dat punt helemaal niet zouden volgen. Hmm. Zonder dat u nou op omvallen staat, heeft u het wel moeilijk. Hè? Als, als bank, u krijgt 750 miljoen euro staatssteun. U kwam als slechtste uit de stresstest. Um, u maakt nog winst, maar zit terugbetalen van die staatssteun er al in? Nou, kijk, het plan dat wij hebben is uh... Uh, dat we in eerste instantie natuurlijk... In de, op de eerste plaats moeten wij... Uh... De kernactiviteiten de winst laten maken, nou, dat deden we in het derde kwartaal. Ja. Property finance, ons vastgoedactiviteit, uh, uh, moet afgebouwd worden. In de eerste negen maanden van dit jaar bouwden we 2,4 miljard af en dat is echt heel veel. U vastgoed, hè? En... even voor de duidelijkheid. Ja, vastgoed. Ja. ja. En daarnaast is het nog een keer zo dat wij 700 miljoen kapitaal aan het vrijmaken zijn. En daar liggen we goed op schema. Dus qua plan ziet dat er prima uit. De realiteit is natuurlijk dat we in het derde kwartaal met hele uh, volatiele en moeilijke markten te maken hebben. En dat betekent dat het weer voor een stuk onder druk staat. Dus ik denk dat het echt heel erg onverstandig zou zijn in ongeveer het meest extreem... of het meest volatiele kwartaal wat ik heb gekend tot nu toe om nu uitspraken te doen over wanneer dat gaat uh, gebeuren. Maar de intentie om te doen, die staat uiteraard natuurlijk nog hard overeind. Goed. Nog even naar Italië, meneer Latenstein, Want alle pijlen lijken nu gericht op dat land. De uh, ja. Rente staat boven de kritieke grens van 7 procent. maakt het voor het land heel moeilijk op dit moment. Heel veel banken ja. hebben veel geld in Italië gestopt. U heeft het er al over dat u flink aan het afbouwen bent. Hoe ja. schat u de problemen rond Italië in? Nou, ik denk dat het uh, een, een vertrouwensverhaal is. Het is natuurlijk gewoon... Ik zou zeggen oorlog tussen Europese, Europese politici en, uh, en de financiële markten. En op dit moment is de financiële markt aan het winnen. En ik denk dat als Italië niet heel snel duidelijkheid geeft over hoe de, zeg maar, de leiding in Italië van dat land eruit gaat zien... op een geloofwaardige, maar ook vertrouwwekkende manier... dan denk ik dat, uh, dat dit nog wel behoorlijk en door kan gaan. Dus ik denk dat dat gewoon cruciaal is. Dat er en, snel en duidelijkheid kan... komt over wie de bezuinigingsplannen die overtuigend moeten zijn... op een geloofwaardige en vertrouwenwekkende manier kan uitvoeren. En, met, met, en mag... met doorgaan bedoelt u? Dan gaat het nog wel even door? Nou, dan, Tot dan, waar? Dan, denk, dan denk ik dat rentes nog wel verder op kunnen lopen... op Italiaanse staatsobligaties en, en, en spreads. Dus uh, ja. dan, is het nog, dan, dan gaan we daarmee door. Bestuursvoorzitter ik. van SNS Real, Ronald Laterstein. Dank u wel. Debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten in Detroit verliep voor de texaan Rick Perry nogal ongelukkig. Hij vestigde de aandacht op zich, maar niet helemaal op de manier die hij zich had gewenst. Perry stak het debat vastberaden in met het voornemen om drie ministeries af te schaffen. And I you, it's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the wat uh, uh, what's the third one there? Let's see. <laughs> Ja, uh, dat was die derde ook alweer. Commerce, education and uh, the... Um, uh, uh, EPA? Oh EPA, there you go. No, Bedoelt u misschien het ministerie van Milieu? Ja, dat is het. Echt? Is EPA the one you were talking about? Or? No sir, no sir. We were talking about the um, agencies of government. EPA needs to be rebuilt. Mm, Oké, okay. Het ministerie van Milieu moet opnieuw opgebouwd worden. Maar uh, weet u nou echt niet meer welk derde ministerie u zelf bedoelt? But you can't name the third one? The third agency of government. Yeah. I would I would do away with the education, uh the uh <laughs> commerce I, I, the commerce and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. <laughs> Oops. De debat tussen de republikeinse presidentskandidaten begon trouwens met Europa. Niet zo gek, aangezien de beurzen in New York gisteren 3% verloor... door het slechte economische nieuws uit Italië. Wat zou een republikeinse president nou doen met Italië? Verder in dit debat een sekschandaal... dat de republikeinse campagne al dagenlang domineert. Dit schekschandaal en Italië. De combinatie is in dit geval puur toeval. The candidates. Eight of them battling for the nomination.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 een dollar moet een dollar zijn wanneer we wakker worden in de ochtend. Net zoals 60 minuten in een uur een dollar moet een dollar zijn. Eerst groeibewerkstelligen en ervoor zorgen dat een dollar een dollar blijft, net zoals er 60 minuten in een uur gaan. Het is van een verbluffende eenvoud dit antwoord, maar daarmee heeft koploper Kane nog niks gezegd over Italië. So yes, focus on the domestic economy first. There's not a lot that the United States can directly do for Italy right now because they have they're really way beyond the point of return that we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 Groot applaus krijgt Kane. Hij komt er voorlopig mee weg met keihard ontkennen. Maar daarmee zijn de vragen niet verdwenen. Net zo min als de vragen over Italië. Correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong, volgde het debat tussen de Republikeinse presidentkandidaat. En daar dus in Amerika aandacht voor de eurocrisis, aandacht voor Italië. Eh, zo dadelijk, over vier minuten ongeveer, gaat de beurs in Amsterdam open. Wij durven daar wel naar te kijken. Dat doen we samen met u en onze economieredacteur André Meijnema. Die staat al bij de schermen, staat klaar. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Herman van Veen over de show van zijn leven. Karin Bloemen als gastrecent, Arnold Kaskens en Sandra Schutte in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend en live muziek van Perquisite. U bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.